TV nu een ontspannende griezelfilm biedt. De trouwe bediende trapte door de elementen. Maar bij het ronden van een bocht kreeg die de overgang. Oh. Wil meneer een almanak kopen? Uh, ik. Uh, ik ken niet zozeer. Het is voor je Olivier, want het is allemaal onzin.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 En ik heb Joost nog zo gevaarschuwd voordat hij die gouden ducaat vond. Maar ik heb tenminste nog een paraplu om het te beschermen. Hij greep het inschuifbare regenscherm en zocht naar de knop om het te ontvouwen. He? Maar dat viel niet mee. He? Het inwendige ja. was aan het oog ontrokken ja. en zijn natte He? vingers waren gevoelloos. Zodat het een hele worsteling werd. He? Onzin. Alles is tegenwoordig. Oplichterij, te dat voel ik heel fijn aan. Ah ja. oh. Oh. Wat een machine. Oh. Eindelijk wat bescherming. Maar ten koste van een geknepen vinger. De komt wel eens een lelijke blaar worden. Mijn enige troost is dat de modder een beetje is weggespoeld. Ik weet al, jij hier. Bonnel weet alles. Ja. Zijn denkraam moet reusachtig zijn. Uh,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 Nou ja, daar staat toch alleen wel onzin in. P. Pastinakel was druk bezig om sprokkels te krenten voordat het winter werd. In die bezigheid werd hij gestoord door Kweetal... ...die naderbij bijdraafde, terwijl hij het geschenk van heer Olly omhoog hield. Wat een noppig nat heb je daar. Een paar aplu. Het is van Bommel. Hij heeft een groot denkraam, maar toch is hij droef en sloerig.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 Dit uh, straatje moet het zijn. De Sofsteeg. Hmm. Vreemd dat ze hun adres in dat blaadje hebben gezet. Uh, ze zijn dom. Dom en brutaal. Ja. Maar let op hoe ik ze te pas laat komen, jonge vriend. Ze zullen vreemd opkijken. Huh? Huh? Juist. Huh? U hebt mijn uh, abonnement aangesmeerd... zodat mijn trouwe bediende mij met modder heeft gegooid... Huh? Bent u, heer Rebus? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben alleen maar een afgezant van de grote zwame. Je hebt u soms klachten. Hij draagt een pruik. We kennen hem. Heer oh. Bommel greep toe. En ja, hoor. Onder de haardons oh. werden de ongunstige trekken zichtbaar van. Jou ken ik? Diep, dieper. Nee, nee, nee, nee. Men kan een heer niet zo gemakkelijk nee, voor de gek houden. Je bent een schurk nee, en een ja. oplichter. Altijd geweest, trouwens.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 Uh, uh, nee, ik, ik, ik bedoel... Uh, uh, je uh. komt je beklagen over mijn almanak. Ja. Ja, ja. Huh? lefbroeder. Jij zoekt naar de zuivere eenvoud... terwijl je in overvloed in een kasteel woont. Boah! Huh? Zal lachen als die zo droevig was. Ik weet alles.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 Zou die albadak dan toch... Uh... U bent er lelijk in gelopen. Ja? Het is allemaal oplichterij en u kunt beter naar de politie gaan. Oh. Ze gaan vast naar de politie, baas. Ah, ja. Dit is linkwerk en ik sap om het te plekken. Het drukken van al die verschillende blaadjes is pokkenwerk. Al hebben we dan ook een type Laat de politie maar komen. Abonnees hebben getekend en wat geschreven staat, staat geschreven. Nee, dit is een superzaak. Een superzaak? Ik zou me dat blaren. En waarvoor? Als ik 100 abonnees heb opgehaald, is het veel. Zeker. Huh? Wat allemaal abonnees zijn, rekenen nou maar uit. Duizend florijnen per jaar. Dat is een ton als we er 100 hebben. We alleen maar hampel te betalen voor het schrijven van die blaadjes. Je drukt ze en je krijgt 50% van de winst.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 En de ander krijgt de centen. Hoewel 50 procent. En soms is dit eerlijk werk. De politie kan er niks aan doen, zegt ze. De schrijver van de Almanakken bewoonde de zolderkamer van een net pensioen. Maar jammer genoeg was hij niet thuis toen hij per aanbelde. Meneer Haakstro is op zijn werk. Ik verwacht hem over een uurtje of zo. Hij heeft het druk, hoor. Overdag en dan s'avonds ook nog. Hij schrijft zich nog eens een hersenvergroting. Ja, maar ik heb een dringende boodschap voor hem. Ik moet hem spreken. Nou, u kent hier wel in de eetkamer wachten. Meneer Haakstro wil niemand op zijn kamer hebben als hij er niet is. Dat was te begrijpen. Want het werk van de schrijver was natuurlijk van vertrouwelijke aard. Zijn vertrekje lag er dan ook tamelijk slordig en verlaten bij. En omdat het raam een eindje open stond...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 Een gouden ducaat, Die heb ik in een plas gevonden, zoals er geschreven was. slik stond er. Hoewel ik verder niets in het slik heb aardrof. Dat is sterk. Hiernaast is een goudsmid, die hem schatten kan. Zou de almanak dan toch... De middenstander volgde Joost onopvallend naar zijn buurman, de goudsmid, om op de hoogte te blijven. Ik wil dit goudstuk verkopen. Goud is veel waard vandaag de dag, met de goed vinden. En dit brengt misschien wel duizend florijnen op, dacht ik zo. Dan heb ik de kosten van de almanakken er weer uit. Goud is veel waard, maar dit soort niet, vriend. Oh, oh. Dit is een vergulde reclame munt. Oh, nee. Je wilt me hè. Ik ken jou en je soort. Verdwijn, komt de politie waarschuw. Oh, oh. Dat hoor ik nu eens net. Meneer Joost is lelijk peet genomen.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 En weet je wat ik vind? Ik vind dat jij ontslagen bent. Op staande voet. Diezelfde ochtend kwam Hip Heep Heeper verslagen het meditatievertrek van Swami Repus binnen. Hier in de krant staat een waarschuwing tegen de almanak. Hm? Hier baas, kijk zelf. De commissaris van politie waarschuwt het publiek.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 Ik heb een brief van de bank gehad. U ook al? Over de aflossing van mijn huis. He. Maar die kan ik niet voldoen omdat ik de almanak met dat geld heb betaald. He. Jij had gezegd dat ik dat niet hoefde. He. Daar zou je voor zorgen, zei je. Waar kwam zo'n groot iemand om dat geld te vragen? He. En toen durfde ik niet te zeggen dat jij dat beloofde. Beloofd? Maar de politie heeft... De, de, de, de advocaat zei zelf... Ik, ik bedoel... Uh...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 ...iets voor iedereen... ...om me heen kijken, zei hij... ...maar daar staat mijn hoofd helemaal niet naar... ...misschien na de lunch... ...waar ik nu net trek in heb... ...want voor zorgen krijgt men honger... Nou, ...jo schijnt het eten nog niet klaar te hebben... Nou, ...ik kan natuurlijk de tijd korten met deze... ...onzin almanak... ...dat verruimt de geest... ...eens even kijken... ...ja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 Misschien heeft Doddeltje nog wel een hapje over. Vooral als ik haar die briefjes geef, zodat ze blij zal zijn. Maar hoe? Ik moet dit heel delicaat aanpakken, want Doddeltje zal... Uh, uh, mevrouw Dottel, bedoel ik, ze is erg fijn van gevoel. En als heer moet ik tact en hoffelijkheid gebruiken, zegt u zelf. Als ik nu is... Uh, of nee, eigenlijk zou ik... Kijk. Ik, ik stoor toch niet, mevrouw? Mag ik even storen, ja. bedoel ik? Want Joost heeft heel vreemd gedaan... waardoor ik zonder eten ben weggelopen... zodat ik nu met twee briefjes zit... en niet weet hoe ik moet beginnen... Zonder eten? Ja. Kom toch binnen, Ollie. Al heb ik niet veel, een boterham kan er altijd nog wel af. Ik was net bezig voor mezelf de tafel te dekken. het is natuurlijk gezelliger, met z'n tweetjes. Het is erg aardig van u. Dat ik bij u mag eten, terwijl u niet veel hebt. Daarvoor kom ik nu juist, omdat ik twee briefjes heb. En honger, bedoel ik. Maar het is moeilijk om... Neem die grote stoel maar...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 Ja. Nee, nee bedoel ik. Oh, heel erg. Ik bedoel de stoel. Terwijl u nu juist. Kijk, uh, ik uh, kwam eigenlijk om u te vragen uh, met tact en delicatesse vanwege die briefjes. Zodat ik niet wist hoe ik het zeggen moest. Terwijl ik niet goed uitkeek. Uh, en, en ik het goed zou maken. De heer Olly geeft de tafelrand om op te staan. Oh, oh, oh, oh wat erg. Nee, het, het was jouw schuld niet hoor, maar... maar, maar, maar.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 Takt en hoffelijkheid bedoel ik. Uh, geld? Ik, ik bedoel wil je me geld anders. geven? Nee. Denk je soms dat je met geld alles goed kan maken? Ja. Geld speelt geen rol, zeg je altijd. Nee. Het wordt me te veel, meneer Bobbel. Oh. Jij altijd met je snertgeld. Nou. Daarvoor heb ik die allemaal uitgenomen. Nu weet je het. Maar, maar is... ik moet jouw geld niet. Dor Dor Wat zou de weduwe hooi nou wel iets zeggen? Dor Dor Hoe kan je? Ik wil je nooit meer zien, meneer Bobbel. Dor no. Nooit meer. Nou. Mijn dodeltje. Dodeltje.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 Ja. En omdat het nogal gegroeid is, wil ik graag weten wat u ermee doen wilt. Heel gewoon, geven wat ik teveel heb. Maar vooral stilletjes, ah. nuttig. Nuttig voor iedereen. Ik bedoel, algemeen. Ja, ja. Eh, ja, nut van het algemeen, als u begrijpt wat ik bedoel. Nut van het algemeen. Welk fonds is dat? Ik van van gehoord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 Op het het is gewoon te gek. En weet je wat het allervreemdst is? Het stond precies zo in de nieuwe almanak die ik met dezelfde post kreeg. Sterk, hè? Daar hoef ik niet meer te komen. Ze heeft een erfenis gehad met de middagpost, nadat ik haar service had afgebroken, zodat ik voortaan te veel ben.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 In regen en wind. Juist. En probeer om publiciteit te krijgen, ouwe reus. Uh... Dat stukje in de krant heeft het natuurlijk gedaan, je weet wel. Wat zwart op wit in de almanak gepest wordt, zal zijn loop hebben. <laughs> Zoiets pakt de lezers weer op. Het is een superzaak. Almanak! Ah, almanak! Ah, hmm. Eindelijk een kans.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 door slooptoestellen en een schrale wind, waartussen het vervallen pand zich eenzaam aftekende. Het staat er nog, zie je wel. Ze kunnen ons niks maken, het is een eerlijke zaak. En ons inkomen is veilig. Ik vind het hier niet zo veilig. Allemaal afbraakbaas. En wat doet die streepjesbroek voor de deur? Is dat die uitslover, er niet? Dit pand wordt onteigend. Uw uitgeverij heeft trouwens geen reden van bestaan meer, omdat er sprake is van bandprestatie.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 Ik heb hier een jaar abonnementsgeld, hiep, jongen. En dan kunnen we rustig een poosje van mee. En klop de bonk dan. Die heeft net een inkasubureauje voor ons opgezet. En die laat niet over zich heen lopen. Niks mee te maken. De uitgeverij is opgeheven. En we smeren hem voordat hij... He, klop, klop. Dat Had het net over je. Even afrekenen graag. Sprak de lopen.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 Heer Bommel wist natuurlijk niet wat er over hem gezegd werd. Ja. Hij zat die middag in zijn hotelkamer het ochtendblad te herlezen... waarmee hij zijn dag had doorgebracht. Toen plotseling de deur werd opengerukt. Eh? O, <tie> <tie> mevrouw Doddel. <tie> Olly, wat nou ben je toch knap, <tie> jij kunt alles. <tie> ach, ach, eigenlijk komt alles door die almanak. De eenvoudige nee. geeft wat hij heeft, zei hij. Weldoen is zijn leven en geluk...